Ja, Ine, je doet zo mee aan Junior Eurosong met kusje van mij. Proficiat dat je erbij bent, want uit 1858 kandidaten ben jij een van de laatste acht. Spannend geweest, die selectieprocedure? Ja, het was heel spannend. De maandag kreeg ik dan te horen van, ja, ik was erbij met telefoontje. Dus uh, ja, dan springt je wel een gat in de lucht. Heb je iets speciaals gedaan om dat in te sturen? Want ik heb gehoord dat er postpakketjes zijn geweest, cassetjes, weet ik wat allemaal. Uh, nee, ik heb gewoon een CD. Ja, gebruikt, ja. Je hebt uh, jazz, klassiek, ballet gevolgd. Dat is heel wat. Maar heb je hier zelf iets opgestoken qua dans en choreografie? Want je zit hier op muziekamp. Ja, uh, de Bart en Daniel hebben mij heel hard geholpen. Mij alles, uh, ik voel wel dat ik ben vooruit gegaan. Ja. Uh, Kusje van mij. Uh, hoe ben je daarop gekomen op uh, dat nummer? als ik ergens aankom, dan weet ik nooit moet ik nu een, een zoen geven aan die mensen, of moet ik die nu een knuffel geven, of een hand en uh, dan dacht ik van ah, ik kan daar wel een liedje over schrijven want dan weet iedereen hoe dat ik het doe, en dat is gewoon, ik geef een kusje van mij ja. Udo heeft jou ook gecoacht, hè? hoe was dat die samenwerking met Udo? Uh, het was heel plezant, uh, We hebben vooral heel, heel hard gelachen ja, we hebben zo ook van alles gaan, gaan doen, Allee, niet echt van alles, maar we zijn daarna iets gaan drinken en ja, vooral heel veel plezier gemaakt met elkaar. Ja. Paardrijden en viool zijn andere hobby's van jou? Ja, paardrijden doe ik al van mijn zes jaar en uh, daar ben ik heel dol op. Maar uh, ik ben gestopt met viool dit jaar. Ja. Ik vond notenleer niet zo plezant. Ja, dat is natuurlijk een harde dobber. musical, is een andere passie van jou? Ja, dat is al een van mijn grootste dromen geweest om in een musical te spelen. Ik, ja, ik zie echt heel graag naar musicals. Ja, het is echt fantastisch, want dan zit je helemaal in het toneelstuk. Wat is jouw favoriete musical? Bellen en Beest. Waarom vind je dat zo'n fantastische musical? Het was zo fantastisch om die, ja, om die te zien op het podium. En toen dacht ik van, oh, dit zou ik toch zo graag willen doen. Ja, het, het was echt fantastisch om dat allemaal te zien. Hier wordt je geschminkt, wordt je aangekleed. Bevalt het jou wat, dat schminken, dat optuten? Ja, ik vind dat wel plezant, maar uh, ik, ik vind toch, ze mogen me weer niet te optuten. Want uh, ja, ik blijf nog altijd wel een meisje van 12 jaar. Hè, en, uh, maar ja, ze hebben er zeker goed uh, rekening mee gehouden. Hoe ben je op die melodie, op die tekst gekomen van jouw nummer? Uh, dat heeft puur Udo en Yannick geschreven, ja. Wat verwacht je van Junior Eurosong TV? Ja, dat, dat, dat je met camera's moeten leren werken waarschijnlijk? Ik vind het in ieder geval heel plezant. te kampen en zo, het is allemaal heel tof gemaakt. En ja, het is, we lachen vooral met elkaar. En ja, het is echt heel plezant. Ik, ik had het niet echt beter verwacht. Het was echt super eigenlijk, ja. Veel jongeren dromen om, om iets te doen, om, om hun kandidatuur te stellen. Maar op de een of de andere manier durven ze niet of, of houden ze zich in. Wat heeft jou dan toch over de streep getrokken om, om jouw kandidaat te stellen? Ja, ik heb vorig jaar ook meegedaan. Maar uh, ik was de laatste eronder juist niet door. Uh -huh. Maar ja, mijn liedje was natuurlijk niet zo goed. Maar ik wou wel echt heel graag zangeres worden. Dat was ook al een van mijn grootste dromen. Mijn zang en uh, ja, ik wou er gewoon echt bij zijn. Dat was echt, dat was echt mijn doel. Ja. Heb je al iets Wit-Russisch geleerd? Iets wat? Iets in het Wit-Russisch, want het is in Wit-Rusland te doen. Uh, het... ja. Ah ja, uh, nee, nee, dat nog niet, nee. <laughs> Oké, okay, eerst uh, die voorrondes en die finale halen. Alles is heel veel succes, in met Kusje van mij. Dank je wel.